Schepper zijn wij nergens. Absoluut nergens. Het staat er al zo mooi in het hoge priestelijk gebed in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God, dat is Yahweh, En Jezus Christus, Jezua, Messias, die Gij gezonden hebt. Want de Messias, Jezus, is gezonden door de enige ware God. Hij is gezonden, we hebben het gezongen zelfs, en hij is gekomen in de naam van de ene waarachtige God. Hij is niet uit zichzelf gekomen, God heeft hem gestuurd. Het is zo prachtig om dat te beseffen, want het gaat niet alleen om uh, kennis, het zoals wij meestal over weten praten, van God en Jezus. Het gaat om een levende relatie met onze levende God, onze levende Heer, Yeshua. Dat soort kennis, relationele kennis. Niet alleen maar weten. Er gaat wel weten dan vooraf, maar het is veel meer dan weten. Als wij elkaar kennen, dan is dat toch omdat wij elkaar als broeders en zusters kennen. En dat gaat veel dieper dan, uh, oh ik heb weet ervan, zij leeft daar en daar, ze, is, ze heeft die leeftijd, ze doet dat en dat werk. Het gaat veel dieper. Gevoelens en werkelijke gedachten die we gemeen hebben met elkaar delen. Prachtige woorden dus die Jezus heeft gesproken in het hoge priestelijk gebed. En ik moet denken, ik moet denken aan die mooie woorden in openbaring... In hoofdstuk 4, vers 11, gij onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen. Gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Gij zijt waardig te ontvangen. Hetzelfde wordt gezegd van iemand anders. Precies dezelfde woorden, heel wonderlijk. Ik lees dan maar het volgende hoofdstuk, openbaring 5. En ik lees voor vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Hij krijgt dezelfde, hij zel, hij krijgt dezelfde toe, lof. En we zingen hem ook dezelfde lof. Maar er is één fundamenteel verschil. En dat mogen we nooit ...uit het oog verliezen. God krijgt alle eer... ...en alle majesteit en alle kracht... ...omdat hij onze schepper is. En dat staat er ook expliciet. Want gij hebt alles geschapen. Maar Yeshua... ...krijgt dezelfde lof... ...en alle majesteit en alle eer... ...en alle kracht... ...om een andere reden. Het lam dat geslacht is. Hij is geslacht. Yahweh is niet geslacht. Yeshua... Is geslacht. En dat is het fundamentele verschil. Er is zo'n prachtige samenwerking tussen de vader en de zoon. De enige geboren zoon, die hij verwekt heeft in de maag Maria, 2000 jaar geleden. Geweldig, geweldig. Dat moest ik even kwijt uh, in de aanloop. Voor degenen die denken, nou, hij is al begonnen. Ja, ik ben wel begonnen, maar het eigenlijke onderwerp moet ik nog aansnijden. Gaat u er maar voor zitten. Het zal iets langer duren dan de 23 minuten die ik in april gebruikte. Dus ik hoop dat u het volhoudt. Mijn onderwerp van vandaag, kunt u mij goed horen? Oké. Okay. Mijn onderwerp voor vandaag is de Olijfbergprofeetie. Geen gemakkelijk onderwerp hoor. Vind ik tenminste van niet. Het is een zo prachtig en boeiend onderwerp, gesproken door onze Heere Jezus, Yeshua. Hij is geslacht, die die Yeshua, en hij sprak die woorden uit tegen Jeruzalem. Eigenlijk, ja, hij sprak met zijn discipelen, maar zijn woorden gingen over Jeruzalem en wat er daarna zou gebeuren. Um, en niet vele dagen daarna. Niet vele dagen daarna was het Pesach en zou hij geslacht worden voor ons. Dus Jezus was zich ten volle bewust wat er met hem zou gebeuren toen hij deze woorden uitsprak. Ik baseer mijn onderwerp op Lucas 21. Er zijn parallelteksten, Matthäus 24, Marcus 13, ik weet het, maar Lucas 21 vind ik bijzonder mooi omdat daar details in staan die in de andere hoofdstukken ontbreken. Ik heb wel een paar boeken gelezen in het verleden over deze, dit onderwerp en uh, met heel verschillende conclusies. Er is een, een boek dat ik gelezen heb en die de titel droeg van uh, meestal wanneer zal dit dan geschieden? En het was best aardig geschreven, daar niet van. Maar wat ontbrak, was de centrale plaats van Israël in dat verhaal, in de reden van, van Yeshua. Dat ontbrak. Ik heb een ander commentaar gelezen en daar stond juist Israël heel centraal. En het is mijn overtuiging dat dit ook zo behoort te zijn. Omdat Jezus zelf zo duidelijk maakt in Lukas 21... Hoe belangrijk Israël is. Niet alleen Israël, maar Israël is heel belangrijk. Want het is Gods verbondsvolk en wij mogen erbij behoren dankzij het, het werk, het heilswerk van Jezus, Yeshua. De discipel, ja, Jezus was gewoon om in de tempel te leren en dan ging hij aan het eind van de dag ging hij die olijfberg op. En dan was hij alleen bij zijn discipelen. De volgende dag gingen we weer terug om daar onderwijs te geven in de tempel. Die tempel, ja die tempel, het was een majestueus huis hoor. Maar die tempel was wel verworden tot jullie huis. Niet het huis van de vader, maar tot jullie huis. Want ja, je kunt natuurlijk wel onder de indruk zijn van die prachtige, van die prachtige stenen waaruit het gebouw is opgetrokken. En prachtige stenen waren het. Maar ja, als je het huis van de vader tot een rovershol maakt, dan is het niet meer het huis van de vader eigenlijk. En de discipelen komen dan tot Jezus en ze zeggen dan, Meester, wanneer zal dat geschieden dat geen steen op de ander gelaten zal worden? Want het is nogal wat wat u zegt. Hou er rekening mee, het zijn stenen hè. Geen bakstenen hè? Enorme stenen. Enorme stenen. Om nog niet te spreken van de muren rondom Jeruzalem, Waarvan sommige stenen meters lang waren. En minimaal een meter of lang dik. Massief uit de rotsen gehouden. En die stenen van die tempel, die, waaraan dacht ik, 46 jaar was gewerkt. Geen steen zou op de ander gelaten worden. Wanneer zal dat geschieden, meester? De discipelen, de apostelen dus, waren onder de indruk. Nou, ik zou ook onder de indruk zijn geweest. En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Ja, een intrigerende vraag natuurlijk. Wanneer? zal daar een teken komen, zodat we kunnen weten van, hé, hey, nu zal het gebeuren, nu zal geen steen op de anderen gelaten worden. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar het antwoord van uh, de Heer Jezus, Yeshua. En dan zegt hij, zie toe, dus uh, kijk, hè, let op, dat ga u niet laat verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En dan spreekt Jezus over de tijd dat hij niet meer onder hen is, hè, zichtbaar. Dan is de Heilige Geest in hen. Maar dan zullen er mensen opstaan die zeggen: Ik ben het! Ego eimi staat er in het Grieks. Ego eimi? Waar komt dit ook weer vandaan? Ja, Johannes 8, vers 58, als Jezus zegt: Eer Abraham was, ben ik. Ego eimi. En in het Grieks klinkt het zo. Ego Eimi, ik ben het. En hier zijn mensen die beweren de Christus te zijn, die zeggen ik ben het. Ego Eimi, dubbel hè, Eimi betekent al ik ben. Oh. En dan zeggen ze ook nog de tijd is nabij. En dan zegt Jezus, gaat hen niet achterna. En er zullen vele van die mensen rondlopen, valse profeten, mensen pseudo-Christussen. En er zullen valse profeten komen. Er zullen profeten zijn die een hele andere Christus gaan prediken op een gegeven kwade dag. En Jezus waarschuwt daarvoor. En dan zegt hij van, wanneer je gehoord van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want we kunnen zo makkelijk in de angst schieten. Hè? We zijn mensen. Want houd er rekening mee, we zitten nu in... In een vredige land, vredige omstandigheden hier. Maar als er oorlog en onrusten zijn, hoe zouden we ons voelen? Dan zitten we niet meer zo uh, ontspannen erbij, denk ik. En degenen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die kunnen daarvan meespreken. Zullen er niet veel zijn onder ons, maar misschien enkele. Ik was drie, tot de oorlog afliep. Dus ik weet er niks meer van. Maar ik heb wel verhalen gehoord. Want, zegt Jezus, die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Oh, nog niet terstond het einde. Dus er komen eerst dingen en dan is het einde er nog niet. Ik heb mij tot voor kort zelfs nog zitten afvragen, wat bedoelt de Heer nou? Bedoelt hij nou oorlogen? Heeft hij het nou over onze tijd, 2011? Want ja, kijk, als je om je heen kijkt, wat een onlusten, wat een... Wat veel mensen in vele landen die in opstand komen tegen hun regime, die kring lijkt zich steeds, uh, steeds nauwer te worden, steeds meer richting Israël uit te gaan. Het begon met Egypte, Libië, noem maar op, Tunis, Jemen, ga zo maar door. En op een gegeven moment, waar gaat het heen? Gaat het echt gebeuren dat er zo'n bedreiging komt voor Israël? Ga, zit, leven we echt in de eindtijd? Ja, maar wat bedoelt de Heer Jezus hier? Ik heb tot voor kort gedacht dat alle ween waarover Jezus spreekt ween zijn die nog niet, uh, nog niet betrekking hebben op de eindtijd waarin we nu leven. Ik heb tot voor kort gedacht, en ik ik heb nog die voorkeur eerlijk gezegd, van dat al de, al de weeën, want Jezus spreekt over weeën, uh, moeten gebeuren voor een enorme gruwelijke gebeurtenis, die hij het einde noemt. En dat zou de verwoesting van Jeruzalem zijn, dat geloof ik. Maar soms dan twijfel ik als dan denk ik van, ja maar, zit er een dubbele betekenis, is er meer, zit er meer achter... Uh, heeft het einde in eerste instantie betrekking op de val van Jeruzalem. En in een diepere zin, in een tweede zin van, ja, komt er ook een einde in onze dagen. Het is heel intrigerend en soms, uh, dan twijfel ik, dan aarzel ik. Eén ding ben ik wel van zeker, in eerste instantie heeft het betrekking op de val van Jeruzalem. Kijk natuurlijk, Jezus zegt, ze zullen nu overleveren voordat al die dingen gebeuren, ze zullen nu overleveren. Dus de discipelen weten wat jullie te wachten zijn. Ze hebben het met mij gedaan, ze zullen het u aandoen. En als je dan in het boek Handelingen leest, dan lees je dat de apostelen binnen de kortste keren gearresteerd werden. Mag ik een paar versen lezen? Um, even kijken hoor. Ik doe dat uit mijn hoofd. Maar Handelingen 5 is er een van. En daar lezen wij dat, vers 18 bijvoorbeeld, ze sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis bewaring. Dus er was al vervolging. En als je dan in de hoofdstukken daarna leest, dan kom je hetzelfde tegen. Uh, bijvoorbeeld de handelingen 8, vers 1, en er, stond, er ontstond die dag een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En alle werden verstrooid... Over de streken van Judea en Samaria. En zo ging dat door. Overal vervolging. En de gemeente groeide tegen de stroom in. Ik bedoel, de gemeente groeide juist onder die vervolging. Wonderbaarlijk. Het lijkt wel of er vervolging moet zijn, of er druk moet zijn om te groeien. Als het te weinig druk is, dan heb je de neiging om in slaap te vallen. Om in te slapen. En Jezus zegt aan het eind van zijn reden juist, wees waakzaam. Dat wil niet zeggen dat we, niet mogen, dat we geen nachtrust mogen hebben, maar waakzaam zijn. Hij begint al te zeggen in de reden van, zie toe, let op. En dan eindigt hij met, wees waakzaam. Zo kan ik een heleboel voorbeelden, dat zou te ver voeren, ik zou een heleboel voorbeelden kunnen aanhalen waaruit blijkt dat er wel degelijk een vervolging was voor de val van Jeruzalem. Zijn apostelen gedood, geëxecuteerd, vanwege hun getuigenis. En dat was allemaal voor de verwoesting van Jeruzalem. Lukas 21. Dus voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagoge en de gevangenissen, en u voor koning en stadhouders te leiden om wil. Ik begrijp heel goed, in deze tijd is het ook zo. Hoeveel gelovigen worden niet vervolgd? Er zijn landen waar het verschrikkelijk is. Het is zo. Het is zo. Um, het lijkt wel of er een, uh, een dubbele betekenis zit. En toch denk ik dat uh, de heer het hier primair heeft over die gebeurtenissen voorafgaande aan de val van Jeruzalem. Sommige mensen zeggen, nou, er waren geen oorlogen, er waren geen onlusten in de eerste eeuw voor de val van Jeruzalem. Nou, nou, nou, lees de geschiedenis maar. Lees Josephus maar, uh, lees de Bijbel zelf maar. Er waren wel degelijk uh, vele uh, mensen die in opstand kwamen bijvoorbeeld tegen het Romeinse regime. In Israël zelf waren joden die in opstand kwamen. En de zeloten en, maar, en uiteindelijk, uiteindelijk, denk daar niet te gering over hoor, er gebeurden heel veel dingen. In Galilea, dus voor de val van Jeruzalem werden op een gegeven moment door de Romeinen 20.000 joden vermoord. Voor de val van Jeruzalem. Dat is maar één voorbeeld. En uiteindelijk... toen... Jezus was dood. De meeste joden geloofden niet dat hij was opgewekt. Behalve de gemeente. Um, vele joden werden ongeduldig. Zij wilden wel... Zij wilden wel... Uh, het juk van, van... het Romeinse juk afwerpen. Ze werden opstandig. Ze kwamen in opstand. Nou... Het was nog bijna gelukt ook. Want de een na de andere vesting werd veroverd door de Romeinen. Sommigen van jullie zijn waarschijnlijk in Israël geweest... en hebben sommige van die vestingen gezien. Bijvoorbeeld Masada. Ik ben er zelf ook geweest. Maar die opstand van Joden in Jeruzalem... die was gigantisch. Die was zo enorm dat de Romeinen in het jaar 67, en toen waren er al uh, vestingen veroverd, met een enorm legioen, legioen de stad ging belegeren. En daar zaten de joden gevangenen, gevangen als ratten in de val. En de gelovige broeders, waar waren die? En Jezus die heeft daar ook iets over gezegd. Hij zegt... Uh, in Lucas 21 vers 20, ja, daar lezen we dan over wat er gebeuren zou in Jeruzalem. Zodra hij nu Jeruzalem door legerkampen omzingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. In Matthäus lees je over de gruwelde verwoesting uit Daniel 9. Maar Lucas gebruikt hele duidelijke taal. Hij spreekt niet over gruwelde verwoesting, maar spreekt over de omzingeling van Jeruzalem. Want dat is die gruwelde verwoesting. En laten dat die in Judea zijn, vluchten naar de bergen en die binnen de stad zijn, de wijk nemen. En die op het land zijn en niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding. Oei, die tekst, heeft u die nog gehoord? Klinken die nog door in uw oren van vanmorgen? Gij hebt niet gewild. Hoe dikwijls heb ik u willen, gij hebt niet gewild. Uw huis wordt aan u overgelaten. Uw huis. Nou ja, ehm... Um. Er staat er in de Matthäus, Marcus. Bid dat uw vlucht niet geschieden zal op de Sabbat. O, de Sabbat, dat is wat. Ik vraag me af, hè. Welke Sabbat zou Yeshua bedoeld hebben? Ik vraag het me echt af. Een, de wekelijkse Sabbat? Ja, maar als dat zo zou zijn, wat was dan het probleem? Dan kon ze toch de dag ervoor of de dag daarna vluchten. Zou het niet de jaarlijkse Sabbat kunnen zijn geweest? Het is maar een vraag, hoor. Ja, het is gewoon een interessante vraag. Het is verder niet van al te groot belang voor vandaag, maar het is wel interessant. Bid, en hoe konden, ze, hoe konden ze nou vluchten? Interessante vraag. Hoe konden ze nou vluchten, want de stad werd omsingeld. Weten we wanneer de stad werd omsingeld in het jaar 67? Weten we wanneer de stad viel in het jaar 70, 3, drie, 3,5 jaar later? Volgens uh, Josephus, Flavius Josephus, ik heb het gelezen dat boek, De Val van Jeruzalem. Misschien dikte er niet wel heel erg aan, dat kan hoor, want het is afschuwelijk dat daar gebeurd is. Vrouwen die hun baby's opaten, anders hadden ze gaan eten. Er was niks. Ja, dat is gebeurd. Maar volgens Flavius Josephus zijn er meer dan een miljoen Joden omgekomen tijdens die belegering. Tacitus, de Romeinse geschiedschrijver, die, die is wat voorzichtiger, die heeft het over 600.000. Nou vind ik dat nog behoorlijk veel hoor, 600.000. Het is geen 6 miljoen, maar 600.000. Dat is wel veel hoor. Wat hebben de Joden toch door de eeuwen heen veel moeten lijden? Het begon in de eerste eeuw en het is eigenlijk nooit meer opgehouden. Maar deze dit lijden is verschrikkelijk geweest. Wij de zwangere en de zorgende in die dagen. Ik denk dat Yeshua, dat Jezus, zijn discipelen heeft gewaarschuwd van ja, uh, vlucht. Want er, er zijn momenten dat je kunt vluchten. Hoe kan dat dan? Nou, ik heb het er eens op nageslagen. Is Wel interessant hoor. Daar is die hele lange belegering. Is dacht ik één of twee keer dat de legeraanvoerder een beetje de touwtjes liet vieren. Ze even tijdelijk hebben teruggetrokken rond, uh, rond Jeruzalem. En dat wist de Heer Jezus. En dat gaf de apostelen en de discipelen en de gelovigen de gelegenheid om te vluchten. Het is bekend dat er uh, gevlucht is. Dat er een, een gelovige gemeenschap leefde in Perea, Pella, ten tijde van Herodes Agrippa, koning Herodes Agrippa. En daar was een kleine gemeenschap die uit die stad waren gevlucht. En toen, toen werden de banden weer aangehaald. Toen sloot zich dat leger rondom Jeruzalem en ze zaten als ratten in de val. Ze kwamen er niet meer uit. Honderdduizenden zijn gedood. Nou, en die verwoesting van die stad is wat geweest, broeders en zusters. Want de gruwelde verwoesting, wat denk je wat de Romeinen hebben gedaan? Wat ze daar in die tempel, die hebben ze verwoest en ze hebben daar een heidense god van gemaakt, daarin gezet. Ze hebben werkelijk Alles wat onrein was, alles hebben ze daar neergezet. Wat een kwetsing, wat een vernedering van het volk. En dan vraag ik me af, hè. hoe kan Yahweh God dit doen? Hoe kan hij dat zijn oogappel hebben aangedaan? Ja, dan moeten ze het wel bond hebben gemaakt. Want ze hebben toch maar, Hun Messias... Alma's, grotendeels, afgewezen. verschrikkelijk. Ja, mijn toespraakje bestaat uit drie delen. Dit was deel 1. Heeft u nog even? Dan heb je de val van Jeruzalem. En dan zegt Jezus, want er zal grote nood zijn. Dat heb ik al voorgelezen. Maar dan heeft u een beetje ideeën hoe groot die nood is geweest. Over het land en toren over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte der zwaards, en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. Ja, dat is gebeurd. Jeruzalem viel en de joden zijn verspreid over de gehele wereld. Eerst buiten Jeruzalem, toen buiten het land. Over de hele wereld zijn ze verspreid. Broeders en zusters, Ze zijn... Ruim 18 eeuwen lang in de diaspora geweest. En 18 eeuwen lang, dat is wat. We hebben het al, als wij het over de Europese geschiedenis hebben, over de wereldgeschiedenis. Maar 18 eeuwen lang zijn de Joden vervolgd. Als tweederangs burgers beschouwd in Europa. Notabene het christelijke Europa. Tweederangs burgers. Ze werden uitgejaagd van ja. Het zijn handige zaken, ze stelen ze. ze, ze, kunnen, ze waarom, waarom werken ze niet voor de. Ja, net, nogal wie dus? Ze werden overal uitgebannen. Ze moesten een toevlucht wel zoeken in zaken doen. Dat was hun redding. En dat maakte hen natuurlijk wel uh, slim. Want die zijn slim. Tuurlijk. Maar ze waren tweederangs burgers. De Portugese Joden, en in Spanje, hebben een bloeitijd meegemaakt. Want op een gegeven moment kwam die vervolging in de inquisitie, werd zo hevig, dat ze moesten vluchten. Dat is wel wonderlijk, hè? Ik kom uit Amsterdam. Maar Amsterdam was een vluchthaven voor vele Joden uit Spanje, Portugal. Niet dat zij helemaal op gelijke voet werden behandeld als de Amsterdammers, maar ze waren daar toch maar welkom. Toch maar die Portugese synagoog, ik ben erin geweest, die is die, die tijd. En uh, ze, ze moesten wel hun eigen geld. Ze mochten niet uh, betalen met uh, geld, normale geld voor de burgers. Moesten hun eigen geld, uh, zou ik nog wel eens iets over kunnen en hun eigen geld gebruiken. Maar ze konden ademen en ze waren welkom. Maar toch, helemaal volwaardig. Maar in heel Europa... Tweederangs burgers, en dat druk ik me zacht uit. Wat zijn er veel mensen, wat een verdriet is dat. En denk eens aan die andere landen. Als ik, ik de landen ga opnoemen, ben ik tien minuten verder hoor. Doe het maar niet. Maar denk aan Rusland, tot vandaag aan de dag toe, en zeker onder het communisme. Die pogroms. Het is afschuwelijk. Afschuwelijk. Nou, en Jezus zegt, ze zullen vallen door de scherpte, de zwaarts, en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. Maar dan komt er iets dat is zo wonderbaarlijk. Ik kan er niet genoeg voor krijgen om die tekst voor te lezen. Ik kan er wel dromen. En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Ik heb het Uri Marcus een uh, tijdje terug horen zeggen. 19, 1967 ging deze provincie in vervulling. De tijd van herstel. Toen was Jeruzalem in handen van de Joden. Ik heb het ook jarenlang geloofd. Ik geloof het nog. Maar. Maar ik denk dat dat nog niet de volledige vervulling is hoor. Echt niet. Want wat een verdeelde stad is het, Jeruzalem. Nog steeds. Het is nog steeds een verdeelde stad. En Jeruzalem zal een steen des Ja, Yeshua ook. Maar Jeruzalem zal een steen des blijven. Een rots waarover volkeren zullen struikelen. Totdat Jezua terugkomt. Maar het is wel zo dat um, er in die woorden van de heren, um, ja, een belofte van herstel zit. Er zit een belofte van herstel. En dat is zo bemoedigend voor de joden die in Jezua geloven en voor ons. Dat één keer als Jezus terugkomt. De, hun ogen geopend zullen worden. En ja, het is mijn overtuiging, en je hoeft het niet met me eens te zijn op dat ene punt, maar ik, het is mijn overtuiging, en daar kom ik recht vooruit. Ik geloof dat het lied wat wij net gezongen hebben, het leek wel of het zo moet zijn, uh, gebaseerd op uh, Matthäus hoofdstuk 23, vers 39, want ik zeg u, gij zult van mij van nu aan... Niet meer zien totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Een citaat uit Psalm 118, vers 26. Ik geloof zelf, ik ben ervan overtuigd, dat dit betrekking heeft op de wederkomst van Yeshua. Om het koninkrijk op te richten. Wanneer hij komt, dat de ogen van het Joodse volk geopend zullen worden. Ze zullen hem erkennen. Ze zullen, ze zullen knielen. Gods koninkrijk zal opgericht worden op aarde. Ja, dan na 18 eeuwen vervolging. De, de joden die grotendeels in ongeloof zijn teruggekeerd. Hoe kan het dat God een volk laat terugkeren die niet eens gelooft in Jezus? Ja, dat kan. Want in, de, in Ezekiel 34, 35 en 36 staat al in de profeten, niet om uw wil. Niet om uw wil doe ik dat. Ze zouden in ongeloof terugkeren, Dat was Gods bedoeling. En het geloof zou terugkeren, druppelsgewijs, nu in deze tijd, maar dan massaal als Jezus terugkomt. Prachtig. Gij zult mij niet meer zien. Nee, ze zouden hem niet meer zien. Totdat gij zegt, welkom, u bent onze museus. Niet iemand die zegt van ik ben het, nee, hij is het. Want iedereen zal hem zien. Er zal geen twijfel mogelijk zijn. Want zoals Matthäus 24, zoals het de bliksemflits van het oosten naar het westen, het is zichtbaar. Iedereen zal het zien. Er zal geen enkele strijdvraag zijn van, is het hem wel? Natuurlijk is het hem, want er is er maar één. En die zal zich manifesteren. Hij zal komen, Matthäus 25 vers 1, hij zal komen met grote macht en in heerlijkheid. Met grote macht en in heerlijkheid. Wel hem gegeven macht, alle macht zelfs, maar wel gegeven... En in die heerlijkheid zal God, zal God terugkomen in zijn Zoon. Vandaar ook dat in het hoge priestelijk gebed, hoofdstuk 17 vers 5, die prachtige samenvatting staat. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Zij werken zo samen en zo zal het zijn. En dat is ook de reden, ik ga het dan u niet op één, ik noem het alleen, dat waarom ook met betrekking tot Jezus wordt gezegd in het boek Openbaring dat hij is er was en, zo, en komt. Het is, een, ja, het is een titel die eigenlijk voorbehouden is aan de vader, maar Jezus, voor hem geldt dat ook in die zin. Maar dat moeten we goed verstaan. Um, ik heb nog even, want dit was eigenlijk... Uh, Deel 2. Ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Wat zijn zulke boeiende woorden. Uiteindelijk had ik mijn onderwerp ook voor vandaag kunnen noemen. De komst van Jezus Christus. De komst van Jezus, want daar gaat het om. Daar gaat het eigenlijk om. Echt waar, ik kan hier wel uren over praten, dat kan ik niet doen. Dus ik moet mijn beperkingen opleggen. Dus ik zal dit zo kort mogelijk doen, maar het neemt toch wel even. Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, zegt de Heer. En op de aarde radeloze angst onder de volken. Um, vanwege het bulderen van zee en branding. Dat is een beeld van politieke machten die instabiel worden. Waardoor de hele wereld eigenlijk begint te schudden. Eerst heel, heel geleidelijk aan? Doet een beetje aan een de aardbeving, denk ik eigenlijk. En, nou, je hoort mij niet zeggen dat ik de dag en het uur... Weet waarop de Heer het terugkomt. En ik bezeer me daarmee op het woord van de Heer zelf. De zoon des mensen kent ook de dag en de uren niet. Zelfs de engelen weten het niet. Wat ik trouwens een hele interessante uitdrukking van de Heer vind. Want Jezus had wel zoveel kennis al toen. Dat hij wist dat zelfs de engelen het niet weten. Nou dat moet je ook maar weten. Want wij zouden hebben kunnen denken van ja nou de engelen zullen dan wel weten. Want die zijn bij God in zijn raad. Dus zij zullen wel... Overlegde God zou wel overlegd Nee, Nee, ook de engelen weten. Dus dat wist Jezus wel. Jezus wist eigenlijk bijna alles. Maar dat wist hij niet. Omdat de Vader stuurt hem terug wanneer het hem beschikt. Prachtige die woorden in, uh, in handelingen 3, vers 21. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. ja. Wat van God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher, Dat betekent dat het Oude Testament, te Tenach, al spreekt over de dingen die nu nog moeten plaatsvinden. En dan zijn er mensen die zeggen, de, het Oude Testament is niet belangrijk meer. We hebben genoeg aan het Nieuwe Testament. En sommigen zeggen, ja, we hebben eigenlijk genoeg aan het Johannes Evangelie. In het begin was het woord, in het begin was, was Christus. En... We kennen het Oude Testament niet. Maar goed, ik ga verder met Lucas... Uh... 21, dit is prachtig hoor. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Wanneer het begint, misschien is het al begonnen, wie zal het zeggen. Maar hoe lang gaat dat duren, dat proces, totdat Jezus terugkomt? Ik weet het niet. Hij heeft het ons niet geopenbaard. En ik denk dat het getuigt van echt groot geloof, om gewoon het aan God over te laten en daar helemaal ons vertrouwen in te leggen. Want hij weet het. Want de vader weet het toch? Want... Met Wausje heb ik laatst toch een, een mooie tekst gelezen in... Eens um, even kijken. Um, waar is ie? 1 Thessalonians 5. Maar over de tijden en gelegenheden, schrijft Paulus, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag de zo komt als een dief in de nacht. Paulus zegt niet dat Jezus een dief is. Maar zo onverwacht, hè, zo plotseling, als een dief in de nacht komt. Een dief kondigt zich namelijk nooit aan. Heeft u wel eens, bent u wel eens een dief tegengekomen die zich van tevoren aankondigt? Van nou om uh, half twee is nacht, vijf over half twee. Ja, precies. Er zijn drie over half twee. Dan ben ik, uh, dan klim ik over uw balkonnetje en dan. Uh, dat zegt hij niet. Altijd plotseling, als we er niet op bedacht zijn. En zo gaat het ook. Natuurlijk. Ja. Daar heeft u heel veel gelijk in. Um, maar toch zegt Jezus in Matthäus 24, ik moet even zoeken hoor nu. Um, hij zegt, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, reden, reden, daarom, Weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de zoon des Mens. Hij spreekt tot zijn discipelen, broeder. Maar toch heeft u een boel gelijk. In een andere zin. Het is namelijk zo, dan ga ik weer even terug naar Lucas 21. De gelovigen, en daar heeft u dus helemaal gelijk in, die weten wat er gaat gebeuren. Die weten dat er een tijd zou komen dat Israël teruggevoerd wordt naar het heilige land. Gods land, hè. Ze joden zeggen, het is ons land. Nee, ik zeg altijd, het is Gods land. Van niemand anders. Wij als gelovigen weten, hebben, geloven dat. Dat het een bedoeling heeft dat na 18 eeuwen. dat vervolgde volk teruggekeerd is. in een aantal alia's terugkeren naar het land. Wij weten het. En we weten ook dat het. grotendeels in ongeloof is gebeurd. De, de eerste bewoners van Israël in de kibbutzim, dat waren allemaal socialisten, om het zo maar te zeggen. Ze waren, ze, het waren geen gelo gelovige Torah aanhangers Een minderheid. Wel is het zo dat inmiddels, dat een substantiële groep is in Israël, die vroom orthodox is. Of reform-jood, of conservatief-jood. Maus en ik hebben een week of drie geleden met een van hen gesproken. Wel, twee werelden hoor. Maar toch zo dichtbij. Um, eens even kijken. Waar was ik nou? Lukas 21. Daar moet ik toch iets over zeggen. Zo mooi. En dan zullen zij de zoon dus mensen zien komen. Zien komen. Dus geen, geen twijfel meer. Niemand hoeft zich uh, uh, overtuigd te zijn in zijn woorden van ja, ik ben het. nee. Of we zullen meteen overtuigen, want hij, hij, hij is zichtbaar als hij terugkomt. En dan zullen zij de als mensen zien komen. Prachtig. Op een wolk, geen fictieve wolk hoor. Ik bedoel, er staat wel veel beeldspraak in de Bijbel, maar dit is echt hoor. Een wolk ontrok hem aan hun ogen, handeling 1, 1 11. Maar zo komt hij ook terug, hè? zichtbaar. En dat vele mensen dat uh, in twijfel trekken, jammer dan. Maar ik geloof hem. En dat niet alleen. Met grote macht en heerlijkheid. Hij komt niet als vernederde jood terug. Hij is, de, hij is ook representatief. Hij is onze, de, onze representant. Maar hij zal ook de representant zijn van zijn volk. Niet meer als vernederde volk. Hij komt als machtige terug. En hij zal dat ook laten zien. Aan Gods volk. Dat God niet heeft verstoten. Zijf Paulus ook. Um, en hij sprak een gelijkenis tot hen. Ja, er dus worden ook gelijkenissen door Jezus verteld. En hij zegt: let op de vijgenboom, typisch een beeld van, je, van Israël. En op al de bomen. En denk ik: hey, wacht even. Als de vijgenboom Israël is, al de bomen zijn dat dan al die andere volken en natiën in de eindtijd? Zodra ze uitlopen, oh dus ze lopen uit, dus in Matthäus staat, zodra het hout uh, week en groen wordt. Andere formulering, maar het komt op hetzelfde neer. Weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de reeds nabij is. Nou, Jezus heeft het niet over een letterlijke zomer hoor. Bijvoorbeeld het zou kunnen samenvallen, maar daar heeft hij het niet over. Het is een beeld, het is een gelijkenis. Als je die dingen ziet, weet dan dat het voor de deur staat. Nou, hij noemt geen dag en geen datum. Want het weet de zoon ook niet. Maar wel dat proces van de eind wat er gebeurt, en dat, dat is iets wat al een hele tijd gaande is, de terugkeer van die horen, wat er gebeurt er is en wat er gebeurt in de wereld, dat proces moet ons waakzaam doen zijn, van ja, dit gaat geen honderden jaren meer duren. Maar we moeten het helemaal aan de vader overlaten, want anders krijg je de wildste profetieën en iedere keer dat zo'n Voorspelling gedaan is, en er zijn er heel wat gedaan, dan blijkt dat niet te kloppen. Ik kan er vele voorbeelden van geven. Als ik mijn laptop open doe, gisteren nog, dan staat er boven 2011, einde van de wereld. Of een andere organisatie, deze profeet komt, met name genoemd. Dus de laatste profeet voordat weer terugkomt. Je wordt doodgegooid. Maar niemand weet het, en daar hou ik mij aan vast. Maar wel dat, dat tijdgewicht waarin we leven. Dat wijst wel in de richting dat we toegaan naar de tijd, de heerlijke dag dat Jezua terugkomt. En wat heerlijk, als Gods Koninkrijk komt. De vervulling van het Onze Vader. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, al zo ook, let op het woordje al zo ook, op aarde, gods aarde, Gods land. Ik ben ervan overtuigd, zoals de profeten leren, dat Jezua de koning zal zijn vanuit Jeruzalem regerend over Israël en over de gehele wereld. Alle volken zullen zich moeten buigen. Um, zo moet ook gij wanneer gij dit ziet geschieden weten... dat het koninkrijk gods nabij is. Ja. Ziet dan toe. Hé, hey, ziet dan toe. Weer dat woord, ziet dan toe. Dat uw hart niet meer bezwaard wordt door roes en dronkenschap. Dus waakzaam zijn. En zorgen voor levensonderhoud. Ja, nou ja, dat, dat, we hebben ook wel eens zorgen. Um, en die dag niet plotseling over u komen als een strik. Kijk, die dag, Jezus komt wel terug als een dief in de nacht, maar in, in, in een zekere zin kun je voorbereid zijn erop. Omdat je dat weet, zonder dat je de dag weet. He, dus dat, dat, je moet onderscheid maken tussen die twee gedachten. Um, wat er zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak der aarde. Over het oppervlak der aarde. Er gaat meer gebeuren dan alleen in Jeruzalem of in Israël hoor. Want daar gaan we het nu niet over hebben, maar Petrus heeft er een boel over te vertellen. Er komt een nieuwe hemel een nieuwe aarde. En wat er met die oude samenleving gebeurt, want daar heeft Petrus het over... Nou, dat is niet best hoor. Er zullen grote oordelen komen over deze wereld. Nou, ik ben geen onheilsprofeet die daar graag mee te koop loopt. Helemaal niet. Maar je kunt er niet omheen. De profeten zeggen het wel. En Peters ook. Maar in deze reden van Jezus heeft hij het daar niet direct over. Behalve dan, ja, in dit, in dit woord, hè. En die dag niet plotseling over u komen. Als een strik. Want hij zal komen over allen... ...die gezeten zijn op het oppervlak... ...der ganse aarde, waakt... ...nu komt het woord, waakt... ...te allen tijden. Waakt te allen tijden. Ga rustig slapen... ...als je moe bent. Maar in gebed ver, verwacht de Heer... ...de terugkomst. Dat is, het, dat is het echte... ...bijbelse geloof. Want Jezus komt terug. Wij hebben niet een Heer die één keer gekomen is... ...en geslacht is, maar hij is ook opgewekt... ...en hij komt terug. En met grote macht en in heerlijkheid... En er zal alles komen wat we, kunnen, maar wat we kunnen samenvatten met het woord shalom. De echte shalom, de heelheid, de echt in levende relatie met onze schepper. Leven. Op aarde. In een nieuw lichaam. Een geestelijk lichaam, noemt Paulus dat. Hoor zoveel over te zeggen. Prachtig. Bidende dat gij in staat mogen wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal. Aan alles wat geschieden zal. het is nogal wat. Want kijk, de broeders in de eerste eeuw, die kregen een escape om de stad te ontvluchten, daar heb ik over gesproken, tijdelijk, hè, in veiligheid, dus zo, zo ging God met zijn volk ook nog om, met de ware gelovigen. Maar hier zegt Jezus dat geen staat mag wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal. Dus ook, we leiden wel vervolging, althans, Vele, in vele landen, en wij in mindere mate natuurlijk, want wij hebben alleen maar weerstand van onze familie of van andere mensen. Alleen maar weerstand, lastig genoeg. Maar uh, dan, wat er dan gebeurt. Wij worden niet uh, apart gezet van, ja jullie hebben geen last van vervolging of zoiets. Maar we worden wel, uh, daar staat er hè? Jezus zegt, dat je in staat mocht wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht, van de zondersmensen. Nou, dat is eigenlijk ons doel. Dat is toch het mooiste om gesteld te mogen worden voor het aangezicht van de zondersmensen. Dat is toch heerlijk, geaccepteerd te worden door Hem die zich voor ons heeft gegeven. Ja, de vijgenboom, het hout wordt week en groen. En we zien het. Dat zien wij wel. Mijn zin is, broeders en zusters, sorry is wat er gebeurt met die vijgenboom in deze tijd, het grote teken voorafgaande aan de wederkomst van Jezus, Jeshua. Dat is mijn zin, het teken. En alle anderen zijn secundair, mijn zin, zin. En hier blijkt dat dan dat kleine piepkleine volk, dat eigenlijk niet had mogen bestaan meer, het centrum wordt van Gods Heilshandelen in de wereld in de eindtijd. Overdag leerde hij in de tempel. Lezen wij dan, Jezus heeft zijn reden uitgesproken. Dan gaat de schrijver verder, Lucas. Doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd. En al het volk kwam dus morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen.